Landleven, een hoorspel in zeven afleveringen, geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. Vandaag, het vierde deel. Even bij Ozing gaan kijken. Die is alweer verder elk jaar hetzelfde. Hij heeft het gras er al af. Ja, het gras van Hidden staat er ook prima bij. Hij mag niet klagen. Morgen halen we de laatste smak van het land. Nou ja, dat zeg ik nou wel, we mogen niet klagen. Maar Hidde heeft bijna de strop om zijn nek. Het Rijk wil hem afschepen met een fooi. 140.000 gulden. Voor dat prachtige stuk land. Omdat er zo nodig weer een auto op weg moet komen. Ik heb steeds gezegd. De vos, die schat het mij te raar met de heren. Die is daar kind aan huis. Dat is niet goed, Hidde. Die zijn van een ander slag. Mensen met stadse fratsen. Natuurlijk, natuurlijk. Natuurlijk heeft de vos een kwaliteiten. Hij kan een brief schrijven. Maar dat praten met twee tongen... Dat past ons niet. En dan die vrouw Govers... die nu dan toch naar een bejaardentehuis gaat. Nee, nee, die Hidde krijgt het niet allemaal cadeau. Ach, jongen. Wat moet? Dat moet dan maar. Ach, we gaan eerst eens kijken. Als de kamer je niet bevalt, dan doen we het niet. Kom je vaak, Hidden? Twee keer per week. En met je verjaardag en op moederdag. Ach, hoe kan dat nou? Je hebt niet eens een auto. Maar, er rijden toch bussen? Of ik kom op de brommer? Nee, luister eens, moe. Als het je daar niet naar je zin is, dan gaat het niet door. Maar ik wil. Hidden. Luister. De briefjes. Het geld. Dat, dat komt, dat komt, daar praten we nog over. Ik vraag of ik de auto van Jelling mag lenen. En dan gaan we deze week eens even kijken. Nou, ik moet nu naar het land. Vanavond moet alles eraf. We krijgen regen deze week. Maar het geld... Doe nou moe. Ik begin er om jou over. Ze zei, je mag geen geld meenemen naar het huis. Geen stuiver. Later, moeder. Later. Blauwe weggetje nemen, wie het eerst bij het IJsselmeer is. Ja, dat win jij toch. Je krijg een voorsprong van me. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Klaar af. Zo. <lacht> oh, daar. Kijk. Daar. Daar. Nee, kijk eens langs mijn vinger. Daar, ganzen. Ganzen? Hoe kan het nou? Ganzen jullie... Het is nog lang geen trektijd. Ja, dat zijn Nederlandse ganzen. Nou, toch gauw een stuk of zeventig. Hey, Eelco, je hebt me laten winnen, hè? Nee. Express. Nee, echt niet. Je conditie is prima. Oh, ik moet meer rennen, echt. Nou, Doe dan met me mee. Nee, ik ga tennissen. Ha. Laten we even gaan zitten, zeg. Ja. Oh, ik doe mijn schoen even uit. Ah. Ah, even niet Vind je me mooi zo, Eelco? Mm. Ik, nee, ik bedoel, ik bedoel niet te mollig. Oh, nee, hoezo? Ik ben er wel eens mee geplaagd door mijn moeder. Ach, vrouwenvalsigheid. Hey, Eelco, huh? wanneer gaan we nou trouwen? Uh, gauw. Gauw? Gauw? Wat bedoel je daarmee? Hoe gauw? Als het huwelijksfeest van mijn oude zachte er nog is. Je durft er nog niet over te beginnen? Over de trouwerij. Natuurlijk. Dat weten ze. Maar ja, Dat ik bij het bedrijf wegga, dat is natuurlijk een klap voor mijn vader. Ik denk dat hij niet gelooft. Ik weet nu al precies wat hij gaat zeggen. Nee, wat hij gaat schreeuwen. Dat wordt een afschuwelijke scène. En je moeder? Nou, voor haar zal het ook niet makkelijk zijn. Ze blijft alleen met mijn vader achter op de grote boerderij. En een hulp dan? Ja, Dat is geen punt. Die hebben we nu al. Twee, drie keer in de week. Maar ja, ik moet het bedrijf voortzetten. Daar ben ik 22 jaar mee achtervolgd. Het was zo vanzelfsprekend dat ik er op een gegeven ogenblik zelf in ging geloven. Ja, maar Ilko, weet je dan wel zeker dat je bij ons wilt komen? Ja. Nou, je weet wat vader heeft beloofd, hè? Binnen vijf jaar wil hij met zijn vader stoppen. En dan kunnen we alles overnemen. Ja, dat, dat, dat lijkt me fantastisch, joh. Mooi, oh, we moeten ook veel op reis. Of samen, of jij alleen? Ja, weet je, weet je dat ik soms bang ben voor mijn vader? Voor je vader? Echt? Ja. Nou, bang. Dat is eigenlijk niet het goede woord. Maar ik, ik weet hoeveel verdriet ik hem ermee doe. Dat zal hij gaan gebruiken. Stegen zijn regels. Ja, maar jij bent het toch ook nog? Ja. Nou ja, ander onderwerp. Je wilt er ook nooit over praten, hè? Je, je pot het maar op. Wees toch eens wat opener. Kijk eens wie we daar hebben. De tortelduifjes. Heel Hij hoort me niet. Loopt vast niet goed af. Die heeft zijn hele leven onder de plak gezeten. Onder de plak van zijn moeder en van Wiebe, die herenboer. En dan nu dat meisje, Famke. Ik zag de laatste in het dorp. Ze heeft dwingende ogen. Ja, het is niks voor de man boze tongen beweren dat Eelko gekocht is. Die vader van haar schijnt veel geld te verdienen. Met die fokpaarden. Elko heeft natuurlijk het vuur in de broek. Dat zie je. En die famke gebruikt dat. Dat is een type. Dat moet je beetpakken als man zijnde. Ja, ja. Niks hoef je zelf te doen. Je bedje wordt opgemaakt. Twee keer per dag koffie en thee. Je, je kan er sjoelen. Heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. En er zijn veel mensen uit de buurt. De oude meneer Kokkel bijvoorbeeld. Als ik maar geen last van heimwee krijg. Dan kom ik je onmiddellijk ophalen. Ach, ik ben je tot last, jongen. Wat is er? Je hebt een rode nek van de zenuwen. Heb je alles gehad? Beginnen ze te donderjagen jagen over een messilo die ik eventjes moet kopen. Maar mij pakken ze niet moe. Je zit klem hidden. En is nou niet zo tegen Frank. Ik weet dat je het niet zo bedoelt, maar, maar het is een gevoelige jongen. <lacht> Lies zorgt voor hem, Anna zorgt voor hem. Hij heeft twee moeders. Gaat het een beetje moe? ziet zo tegen die lange dagen op je op de boerderij was er altijd wat te scharrelen. Maar je valt steeds. Misschien helpen die nieuwe pilletjes. Goed, we keren. Je hoeft niet. Ben je gek geworden? Rijd door. Laat mij nog maar een potje janken. Dat is allemaal vergif dat achter je zit. Dat hou je eruit. Maar wat staat er op ons dak geschreven? In mijn moed. Nou dan. Ik ga nou naar de laatste plek, jong. Snap dat nou? Die boerderij is van ons. Dat is leven. Dat huis is een eindstation. Je wordt er gestalkt. Ik kom je twee keer per week opzoeken. En op zondag extra lang. Ach, dat wil ik niet. Je hebt toch al geen tijd dat je leeft. Moe. Ik kan er niet tegen als je jankt. Ik hou me wel in. Zo. Dat is beter. En, en Touw komt en, en zijn vrouw. En Anne natuurlijk. Ja, die heeft me beloofd om een paar keer per week te komen. En je zei zelf wat, wat een mooie kamer en wat een lieve zustertjes. Ja. Dat zei ik om jou, heden. Goed, Volk. Wat, wat zit je hier nou in het donker, man? Hé, hey, Touw. Oh, uh, geen erg in, ik, ik, ik zat een beetje te piekeren. Moet je eens kijken wat Touw je voor je heeft? Dat is een kanjer van een haas. Voor jullie. Gestroopt in het land van Ozinga. Mooi. Dan smaakt hij nog beter. Ik leg hem even in de kelder. Nee, we, we hebben nou toch een ijskast? Niks ervan. Dan gaat alles maar verloren. In de kelder. Daar hangt al zestig jaar het wild. En daar blijft het hangen. Je hebt gelijk. Doe ik zo. <lacht> Laten we eerst maar eens even wat licht gaan maken. Ik moet op even opgedronken worden om moeder uit mijn kop te krijgen. Uh, dat is een goed idee, jong. Hoe. hoe was het? Rot. Zal ik jou eens wat vertellen? Ik, met mijn met grote bek. Ik dorst niet eens om te kijken. Ze stond voor het raam. Ja. Hangt en staat alles erop. Ja, ah, tuurlijk. Frank, Anna en ik, we hebben het Picobello ingericht. Die jongen heeft zelfs bloemen gekocht. Ze moet even wennen. Weet je, het is daar ook zo stil. Alsof er geen mens woont. Je hoort niks. Hier hoor je altijd alles. De vogels, koeien, alles ritselt en schuivelt. Daar, doodstil... Ja, ik ga er niet in. Van mijn levensdagen niet. Maar wat moest ik dan doen, trouw? Vandaag of morgen had ze, had ze de nek gebroken. Mijn beste vrouw. Laten we op te drinken, hè? Nou, nooit, nooit klagen. Nooit. Oh ja, proost. <lacht> Schik, hè? <lacht> Met al die sorens aan mijn kop heb ik toch de hele avond alleen maar aan haar moeten denken. Die, die armoe waaruit ze kwamen. Eén koetje en een lapje land. Stukje bij beetje hebben ze dit zootje hier toch opgebouwd. Uit de naad hebben ze zich gewerkt, die oudjes van me. Dat weet ik toch, heerde. Af en toe komt ze een fijne dagje over. Nou, geef me er nou nog maar één hè. Lies, Lies moet morgen de haas schoonmaken. Een best mens, heerde. Daar kan je zo de oorlog mee in. Ja, daarover heb ik niet te klagen. Zeg, we, we moeten morgen dat hoekje bij Anna even aanpakken. Hè? Dan, dan ja. hebben we dat ook gehad. Anna, Anna deed een beetje schevig tegen me gisteren. Ze zal toch niet afgunstig zijn op Lies de Parera? Vrouwen touw, begrijpen doe je ze nooit. Kleine boeren hier in de streek tot aan de Bremer Wildernis worden gestraft voor hun vlijt. Verdomd als het niet waar is. Vroeger had je hier wel 25, 30 kleine boeren. Vijf, zes, hele grote. Ja, nu zijn er nog maar een handje vol over. Lange nijs van Aaltje, brobbel, innen, van achter de barones en dan Hedde. Ja. ja, dat zijn de laatste volhouders. En ik zie vandaag of morgen Lange ook het bijltje erbij neergooien. Hij gaat steeds krommen lopen van de pijn. Schop van een koe gehad. Schikt het je, govers? Oh, uh, Fijnhout. Nee, eigenlijk niet. Uh, het gaat over je moeder. Nou, nou, uh, kom er dan maar in. Ga zitten. Dank je. Alles goed met het bedrijf, Grovers? Kan niet beter. Vertel eens, meneer de notaris. Uh, je moeder heeft me gebeld over de briefjes. De briefjes? Ja, ik bewaar een aantal spaarbrieven voor haar. En omdat ze nu verplicht is al haar bezittingen op te geven aan de directie van het tehuis... ...lijkt het me raadzaam om even met je te overleggen. Ja, ja. Nou, ik mag officieel niet weten dat je moeder spaarbrieven heeft. Waar wil jij heen? Ik kan je de brieven geven, om maar eens wat te noemen. Dan ben jij de eigenaar. Ze zijn aantoonlijk. Maar wat heb ik aan brieven? Ik kan ze ook voor je verzilveren. Om hoeveel gaat het? Zestien. Wat zestien? Zestienduizend gulden plus rente. Nou, ik heb toch niks aan briefjes, notaris. Kom maar op met dat geld. Uh, het is... Tegen de wet. D dat klap ik aan mijn laars. Ja, ik moet wel mijn kosten doorberekenen. Hè? Want ik moet ervoor naar de stad. Nou, doe dat maar. De verzilvering nu... betekent wel dat we minder rente ontvangen. Uh, maar hoe, hoe doe je dat dan? Uh, dat is mijn probleem, Govers. Jij wilt geld, hè? dat is duidelijk. Nou, daar zorg ik dan voor. Kan het wel onder ons blijven? Ik praat nooit ergens over. Uh, je moeder heeft gezegd dat ik je moest helpen. Hè? Vandaar. Ja. Uh, wanneer kan ik dat geld in huis hebben? Eind volgende week. Uh, mooi, mooi. Maar uh, maak er wel even een, uh, een rekensommetje bij. Hè? Ik wil wel weten wat je achterhoudt en wat ik verlies aan rente. Oh nee, nee, nee. nee, nee. Daar begin ik niet aan. Ik zet niks op papier. Ik moet aan mijn reputatie denken. Beschouw het als een vriendendienst. Jij is je brave moeder, Grovers. Ik verwacht je volgende week. Ik heb nu geen tijd meer, want ik moet naar het land. Ik wil geen getuigen, als ik je het geld breng. Nou, komt in orde. Ja, uh, nou is wat anders. Die touw van jou, hè? Dat is mijn touw niet. Ja, nou, die klust toch af en toe voor je? Ja, hij helpt een handje. Wat wil je weten? Stroop die Touw? Die kan nog geen vlieg doodslaan. Nou, ik zie hem wel eens in het land van Anna Keveling schakelen. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Hij moet af en toe wat voor de weg kappen. Uh -huh. Zeg, Govers. Heb je al een mooi bot voor je land gehad? Ik mag niet klagen, meneer de notaris. Zij is de beste, voor haar gaat de vlag uit. Zeg, wat is dan eigenlijk een goede koe? Ja, dat kun je goed zien als in het land grazen. Een goeie melkkoe, dat is er eentje die recht uitgraast. Die doorwerkt in een rechte lijn en geen tijd verspilt met links en rechts een polletje meepikken. Ja? Ja? Telefoon! Ja, kom eraan. Ik ben zo terug. Spouten voor je? Ja. Zeg, sinds wanneer interesseer jij je voor koeien? Oh, Ilko wilde me de superkoe even laten zien. Nou, en super is die. Ja. Zeg, Vamke. Wanneer kom jij nou eens met je ouders? Oh, uh, nog voor het huwelijksfeest, mevrouw Ossiga. Wat zijn dat eigenlijk voor kaartjes die die koeien om hun hals hebben? Ah, allemaal voor de computer. En met die kaartjes komen de koeien daar, bij de voederafdeling. Uh -huh. En als de koe bij het poortje staat, nou, dan zoekt de computer uit wat die koe vandaag gehad heeft. Oh ja. He? En is de, is de rantsoen nou nog niet op, dan krijgt ze er gewoon wat bij. Goh, wat fantastisch zeg. Ja, ik ben gek op computers. Wij willen ook alles zo gaan doen. Wie, wij? Eh, uh, Eelco en ik. En mijn vader natuurlijk. Je haalt Eelco toch niet hier weg, hè, kind. Ja, dat kun je ons niet aandoen. Ja, maar het belangrijkste is toch wat Eelco wil. Nee, nee, nee, nee het, het gaat om ons allemaal. Ja, dit bedrijf is al bijna 200 jaar in de familie. Maakt Eelko er ongelukkig mee? Dat weet ik zeker. Ja, hij krijgt spijt en, en dan is het helemaal. Maak er even uit. Jullie hebben het toch niet over mij, hè? Oh nee, nee. Maar, nee, nee. Ja, je moeder vertelde me over, over die computerkaartjes. Ja, scheld urenwerk. Toch vind ik die 140.000 gulden voor het land een fooie eten. Ja, maar wat gebeurt er precies als ik nee zeg? Dan wordt het een rechtszaak en die gaan wij winnen. Wij? Ik, uh, ik ken een advocaat die uitstekend op de hoogte is van dit soort stinkzaakjes. Ja, ze willen je afschepen. Dat accepteren we nooit in de... Nou, ja, ik slaap er nog een nachtje over. Allemaal toogd, hè. Het is jouw land, altijd in bezit van de familie. <laughs> niet overdrijven de vos. Dat laat je je toch niet afpakken. Nee, ik, ik, ik kan geen meter missen. Dat weet je toch? Hoe is het met uh, de Daar Ben ik nog mee bezig. Misschien krijg ik uitstel voor je. Maar, maar, maar zo'n ding. Uh, moet dat er komen? Ja, ik vrees van wel Ede. Ik ben niet van plan om nog ergens een stuiver te lenen. Nou, aan u. Er komt een prachtig feest, heb ik gehoord van iemand van het gemeentehuis. De ozingas gaan uitpakken. Receptie. Ja, reken maar dat dat groot aan gebeurt. Allemaal dure dingen te eten. Wie betaalt, bepaalt. Alleen zie ik zijn zoon, Eelco. Nog niet meteen aantreden. als de oude Ozinka gaat leven van zijn rente. Ah. is lekker, zeg. Maar wat zit er in die kleine potjes? Niet vragen, eerst proeven. Nog Een beetje wijn? Ja, doe maar. Je hebt je wel weer uitgesloofd, hè? Nou, mm. Is lekker. Maar ik wil weer weten wat ik eet. Cantarellen, Gestoofd, een beetje knoflook. Mijn geheim. Kantarelle? Paddenstoelen. Oh. <laughs> Toch niet zelf geplukt, hè? Of wel, nee. In sneek gekocht. Dit is een tussengerecht. Hey, volgende keer vraag ik Frank ook. Ja, prima. Ja, moeten we ons alle twee wel netjes gedragen. Hm? Geen geknuffel en zo. <lacht> <lacht> Hoe bevalt Lies? Nou, ja, prima, ja. Is nu nog nodig, nu je moeder in dat te huis zit? Maar wie doet anders de boel? Hm? Nooit geweten dat paddenstoelen zo lekker smaken. <lacht> nog meer. nou graag. zeg, ben jij jaloers op pullies? en zou ik? nou, je vraagt zo door. komt nog veel meer hoor. zeg, al die papiertjes en tekeningen overal hier en uh... En daar op de grond, wat, wat zijn die voor? Ik heb een hele grote opdracht gekregen voor een serie sprookjesboeken. Ik moet de illustraties maken en de vormgeving. Oh, okay. kijk. Ze komen er ongeveer zo uit te zien. Mm -hmm. Ja, maar word je niet gek met al die vlodders om je heen? Dat is mijn vak Hidde. Het zijn net allemaal stukjes van een puzzel die in elkaar gezet moeten worden. En uh, lukt dat? Dat moet lukken. <lacht> mm. Zeg, Anna. Mm. Ik heb je, ik heb je raad nodig. Het land. Nou, vertel op. Nou, de vos, hè, die, die, die zou het varkentje wel even wassen. Hij schrijft een brief dat, dat ik meer dan twee ton voor dat land wil. Dat, dat, dat stuk helemaal aan de overkant, weet je wel. En met die op zich. Ja, ja, precies. Dan krijg ik een brief terug. Het Rijk betaalt u 140.000 gulden punten uit. En wat zegt de Vos? Procederen? We gaan het Rijk een poot uitdraaien, heden. Vergeet dat maar. Begin er niet aan. Oh, het, is, het is hetzelfde wat Touw zegt. Die vertrouwt de Vos ook al niet. Wil je nog wat wijn? Ja, doe maar. Ik doe vanavond toch niks meer. Hm. En wie betaalt de advocaat Hidde? Nou, ik. Wie anders? Weet je wat die heren per uur vragen? Hm, verschrikkelijk veel geld. En je verliest het. Sowieso. Hoe weet je dat zo zeker? Elke kleine boer verliest het van het rijk. Als je nu niet ingaat op een bod, word je onteigend. Nee, dat, dat gelazen moet ik niet. Maar ik kan het land niet missen. Ik doe je een aanbod. Ik verkoop je mijn land. Het stuk waar de notaris een in gauw haalt. Zijn ze bij je aan de deur geweest? Natuurlijk. En niet één keer. Het is beste grond. Wat denk je van 90.000? 90 nou, dat kan niet. Het is veel meer waard. Luister, Hidde. Wat ik je nu ga vertellen, blijft tussen ons, Ja, natuurlijk. Ja, nou, kijk, ik verdien goed. Ik ga drie keer per jaar met vakantie. Ik kom uit een deftige familie met stokoude tantes die hun oppassende nichtje in hun testament zet. Je bent steenrijk, bedoel je? Nou, nee, niet dus. Maar ik mag niet klaar. Hmm. Ik wil dat het goed met je gaat, heden. Ik zie je zwoegen, de godganse dag. Ach, Anna, kom hier. <lacht> maar het is, het, het is bijna cadeau... Dat wordt een leuke vertoning bij Feyenoord. God wordt een bronnen. En ga onmiddellijk in op het aanbod van het Rijk. Wat de vos ook zegt. Ja, je hebt gelijk. Laat je niet meer ompraten, heer de Govers. Hé, hey, touw. Hé, hey, Hidde. Hidde. Ik heb een uitvinding gedaan. Oh ja? Dat zal wel. Ik heb iets bedacht. Moet je luisteren. Die koeien lebberen. Ja? Wat ze er allemaal overheen zouden mieteren. Allemaal water waar jij voor betaalt. Nou, kom op met je uitvinding. Ik heb nog meer te doen. Ja. Huh? Uh, moet je opletten. Wat heb ik hier? Een plankie. Precies. Maar geen gewone. hè? Nee, dit is een anti-morsplankie. Dat doe ik om het je te laten zien in deze emmer. <laughs> Oké, okay, je krijgt een nieuwe bijnaam. Geen touw meer, maar plankie. Uh, laat me nou even uitpraten. Moet je kijken wat er gebeurt? Hout drijft. Nou, druk bijvoorbeeld Maartje 9 het plankie daar beneden. Drinkt. Maar spelen met de tong is er niet bij. Verreksen, je hebt gelijk. Hoe kom je erop? Ho, ho, de uitvinder gaat verder. Al dat water komt in de meskelder terecht. Wat dacht je, hoeveel morswater dat per jaar is? Nou. Uh... Toch gauw, zo'n liter of 3000. En hoeveel kost dat stukje hout? Is geheel gratis en voor niks. Zo? Het gaat om het kopie, meneer Govers. Het gaat om het idee. Nou, de uitvinding kost u zeggen en schrijven. Ik weet het niet. 3000 liter vermorst water. Dat is niet gering, Touw. En op deze manier is het finaal afgelopen. Ik ga de patent op aanvragen. Oh, dat krijg je nooit van mekaar. Nee, nou let maar eens op. Touws anti-morsplank. Touw, ik weet het goed gemaakt. Nee. Eén krat ouwe jenever. Mag het ook een doos zijn? <laughs> ja, dat mag ook. Onder één voorwaarde, dat je het er niet mee gaat leuren. Ik beloof niks. Weet je wat, maak er nog maar een stel van die plankjes bij. Ja, ik zie die koeien lebberen en spetteren, allemaal morswater. Dat denk ik over na. En dan plotseling, plotseling weet ik het. Tau, volgende week heb jij de jenever in huis. Mooi. En je gaat er niet mee naar Ozing gaan. Maak maar voor elke drinkbak één plankje. Komt voor mekaar, Hide. We hebben het druk, Hide en ik. Frank doet al aardig mee. Maar zonder het loonbedrijf redden we het niet. Maar toch al het gras al gekuild. Maar heel weinig weggebracht naar de drogerij. In zeg ik, je hebt toch ergens een beschermengel. Absoluut. Ja. Ja, dan mompelt hij wat. Ik kan hem af en toe bij God niet verstaan. De oren worden er niet beter op. Dat komt omdat ik lang geleden met mijn kop klem heb gezeten tussen breekend hout. Toen werkte ik in de bossen van Gaasterland. zuster. De deur zit niet op slot. Goedemorgen, vrouw Govers. Wie hebben we daar? Ozinga? Ik dacht dat het de zuster met koffie was. Nee. Ik ben het maar. Zo. Dus hier woon je, Annertje. Mooie kamer. Wat verschaft me de eer? Maar ik ga zitten. Doe maar. Hier, een doosje bonbons. Ik mag geen chocola hebben. Neem ze maar weer mee. Oh. Ja, ik... Ik moest in jouw zijn en ik dacht... Kom... Ik ga even bij Annagje langs. Hoezo? Uh, ja, nou kijk. Ik wou je vragen. Jij bent bang voor hierboven, hè? Voor de heer die straks aan je gaat trekken en rukken, verantwoording afleggen. Ja. Ik wou je vragen of je. of je het me wilt vergeven. Nou, dat van toen. Vergeven kan ik niet. Ik ben het vergeten. Laten we het daar maar op houden. Jij bent het vergeten. Ik heb het uit mijn hoofd gezet. Nou, kon ik dat ook maar. En hoe behandel je nog beter? Het spijt me. Heb je dat al die jaren niet kunnen zeggen? Nee. Gek, hè? Jij zit er raar in elkaar, Rozinga. Bevalt het je hier, Annagier? Voor jou ben ik vrouw Govers. Ja. Ja, zoals je wilt. Het bevalt me hier heel goed. Ik zou niet anders meer willen. Jij moest je eens wat anders gaan gedragen tegenover Hidde. Nou, aan ons ligt het niet. Ik heb hem de hand geboden, maar hij verdomd het. Nou, ik zeg zand erover. Dan heb je heel wat zand nodig. Nou... Straks, over een jaartje of zo, dan ga ik het wat rustiger aandoen en dan komt Fampke. Dus de verloofde van Eelko, die komt op het bedrijf. Mooi span. <laughs> nou, ze gaan gauw trouwen en dan neemt Eelko het bedrijf over. Zo, dat is nieuws. En blijven jullie op de boerderij wonen? Eelko, die redt toch niet op zijn eentje? Hè? Mooi. De koffie komt zo. Ja, ja. Ik begrijp of ik me over wil hoepelen, hè. Ik heb van zijn levensdagen nog nooit een mens weggestuurd. Nou. Ja, dan. nou, dan stap ik maar weer eens op, hè. En neem je chocola mee. Dag, mevrouw euh, Dag, buurman. Het gaat slecht met de oude vrouw Govers. Ze verkommer daar in dat huis. We zijn er nu elke week geweest. Maar je durft er met niet op te stappen. Dan zegt ze... Blijft nog een stiefkwartiertje, maar terug naar de boerderij gaat ook al niet. Ze valt zomaar om. Ik hou me stil, maar volgens mij is ze ziek van een B. Frank komt wel een paar keer per week langs op de broemer en hij gaat hidden op zondag. Maar het is bezoek, hè? Zij gaan weer weg. Zo, daar ben je. Dag, Wiebe. Dag, Hier. Aardigheidje. Bonbons? Waarom dat? Ik zei een aardigheidje. Ja, ik was een jouwer en toen liep ik langs een banketbak Ben jij bij vrouw Govers geweest? Wat? Hé? Nee? nee, hoe dat? Zomaar. Je bent toch gek op chocola? Ja, maar jij komt al jaren in jouw voor de paarden. En je hebt nog nooit wat meegebracht. Nou, ik verwacht geen dankjewel. Waar is Ilko? Elko komt een half uurtje later. Hij is achter die nieuwe computer aan. Oh. Hij belde vanuit Leeuwarden. Ja, ik help wel even in de stal. Nee, nee, nee. Ik begin wel alleen. Uh, oh ja, ik heb een goede dekhengst op het oog voor onze Merrie. Mooi. Ja, scheelt er wat dan? Nee, niks. Moet even bellen met het veevoederbedrijf. Neem toch een chocolaatje? Direct. Nee, dat gaat de kast in. En komt er niet meer uit. Chocolaatjes. Ja, mesman, wat verschaft mij de eer. Hoe staat het leven, jong? Oh, ik mag niet mopperen. We hebben bijna al het gas van het land. We zijn er nog nooit zo vroeg bij geweest. Ja, ik hoor dat je er een jongen bij hebt. Ja, dat is mijn neef. Ja, ik heb het verhaal gehoord. Heb je nog wat handel voor me. Ah, ik heb er net een getrokken, een hele mooie. Maar ik weet nog niet of ik hem wel kwijt wil, misman. Nou, ik weet nog niet of ik hem hebben me wil. Eens <lacht> <lacht> dus kijken, daar staat hij. Het is een stiertje. Mm. Nou, dat is een mageren. 550. Vierhonderd. Het is een stier. Viervijftig. Ja, Vijfvijftig. Ah, ligt niet te houden, dat is toch te veel. En je weet het. Het is niet te veel voor zo'n mooi stiertje. Nou, kom op. 475. Nee, geen stuiver meer. Ik er toch wel praktisch niks meer dan uh, Jij rijdt in een dikke auto ook. Ja, huh? Dat hoort bij mijn vak. Kon ik maar fietsen, zoals jij. Je vreet te veel, man. Uh, dokter heeft me alle vlees verboden. En daar trek jij iets van aan? <laughs> nee, natuurlijk niet. <laughs> nou, 500 mijn laatste bod. Ik zei 550. Ik, uh, Ik weet mooi land te kopen. Heb ik niet nodig, Mesman. Nou, hoe kan dat nou? Dat stuk land dat het rijkje afpikt. Ja, dat komt klaar, Mesman. Moet je die mooie stier of niet? Vijf... Uh... Doe er een kwart bij. Dan is die van jou. Nou, je had er het vel over de oren. Vijf en een kwart. Voor dat magere scherminkeltje. Ah, daar heb je een mooi beestje aan, hoor. Zo. Ga even mee naar binnen. Krijg je een mooie sigaar van me? Vertel me zo over dat land heen. Nou, ik hou me nog even stil vandaag, met man. Ik hou nog even stil. ...geluisterd naar het vierde deel van Landleven. Een hoorspelserie in zeven afleveringen... ...geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. De rolverdeling. Hidde Govers, Jan-Jaap Janssen. Moe Govers, Lies de Wind. Tauw werd gespeeld door Cor Witsche. Wiebe Oziga, Bernard Droog. Gaitske Oziga, Marianne Rector. Eelco, hun zoon... Olaf Wijnands. Famke van Zalingen. Erna Bos. Notaris Fijnhout. jan Anna Drent. De Vos werd gespeeld door Loes Steenbergen. Een veehandelaar-mesman. Robert Sobels. En Anna Keverling. Rik Nicolet. Technische realisatie. Ton Prudon. Ferry van Nimwegen. En Marcel van Eupen. Regie. Hero Muller.